Wij gaan verder. Inderdaad was hier ook nog een, uh, een stelling van iemand. Iemand heeft mij ook een, een steuntje gegeven. Die zegt, wij begonnen die, dat onderdeel, dat wat we hebben nu geleerd dat stukje van Zoger Oetje met de vragen van, die gesteld waren over die twee alf's en twee, twee letters bets. Ik herinner je aan het begin van, van, van het hele verhaal. En... Hij gaf ons aan het einde wel antwoorden. In de loop van de zorgers zullen we vele passages tegenkomen over de letters, Aanduidingen, vele diepe, diepe momenten extra over de letters. Uh, So, we zullen ook begrijpen waarom die gemater is waarom die, waarom die, waarom die, ja, waar die getalwaarden en soms zien we bijvoorbeeld dat uh, in de Kabbalah soms zien we dat begin van de laten we zeggen wordt word een zin gegeven zeggen, of, samen, of een iets vanuit de Torah een vers uit de Torah en daaruit laten we zeggen 1, twee, drie woorden bijvoorbeeld of vier woorden die naast elkaar staan. En dan drie woorden bijvoorbeeld. En dan het eerste woord. Men neemt het eerste woord van deze samenstelling van de vers. Het eerste letter van het woord. Dan neemt ook het eerste letter acroniem. Heet dat acroniem? Acroniem is. Acroniem, ja. Acroniem heet het. En men neemt het eerste letter van het tweede woord. En het eerste letter van het de derde woord en men en men, men telt de gematria of men kijkt naar wat de betekenis daarvan is, ja, van het eerste letter van het van, uh, van een woord, en daar moet het iets daaruit, kan men, daarin kan men bepaalde hints vinden, hints in de Torah. Ik kan iets, iets daarbij, ik kleins iets, iets zeggen, dat het misschien dat direct dat voor jou een beetje iets wordt uh, duidelijk. Achter de letters natuurlijk schuilen de krachten, ja of niet? Zoals we hebben geleerd. En die letters, dat zijn de ontvangers van, de, van lichten. En de letters, als het ware, zijn ook weergeven, ook de, de samenstellingen, of de letters, de, de, de, een woord. Ook de letters natuurlijk. Maar ook met name het woord Elk woord, geeft als het ware, heeft in zichzelf een vorm van ziel. Bedoel ik, samenstelling van ziel. Wij weten dat elke, dat er zijn, hoeveel zijn er uh, elementen in een ziel? Hoeveel? Vijf, ja? Yeah? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya en Yichida. Ja of niet? Dus, duidelijk, hè? De eerste als wij kijken, erg belangrijk. nu wil ik iets vertellen, wat is moeilijk te zoeken. Eenvoudig en tegelijkertijd. Elk woord, wat er is in de Torah. Elk woord dat in de Torah is. Bestaat minstens uit drie, drie letters. Ja, in soms vijf letters, vier, vijf letters. Waarmee begint de ziel zich vormen? Waarmee? Door welke... Wat is de, de kleinste... Het kleinste, het kleinste gedeelte van de ziel. Welke, hoe heet het? Het licht, het licht en de ziel, hetzelfde. Welke is dat? Nefes, ja? Nefes, ja of niet? Nefes, dan komt roeg van beneden, dan komt roeg, roeg is hoger, dan is shamaïs hoger, etc. Dus, als je kijkt naar, elke, naar een woord, en je kijkt naar de eerste letter, het licht komt altijd, naar welke? Dus de eerste letter is eigenlijk, is de nefus van, ja, nefes van, als het ware, een reshimo, een nefes van, van de ziel. Dus hier ook in het begin van de Torah geeft je, als het ware, ook eh, het, eh, het minimale, het minimum. Ja, van die, ook die, die let, de eerste let. So, gewoon even, dat komt wel. We keren terug naar de pagina 5. Onderaan hebben we een aparte en toegevoegde een toegevoegd commentaar van Jehuda Ashlag onder naam Marot Asulam. As Niet gewoon Asulam As zoals in het midden van de pagina van de zoger, maar onderaan soms heeft hij dat wel nog, Voeg je dat toe. Dat heet Marot, kijk nou zie je. Aan de rechterhelft staat het uh, Marot. En aan de linkerhelft uh, Hasulam. Hebben we dan die, hoe heet het, hebben we ook hoe zeg je dat eh uh, Iedereen heeft ook de numeratie van die pagina's of nog niet gedaan. ik heb ze nooit de numeratie van de regels, ja, van de regels. Nee. Niemand heeft het. Oké. Okay. Maar de nee, nummers. Nee. Iedereen moet zelf nummers op, op, op nummers alleen uh, opmaken. Oké. Okay? Maar goed. Uh, ik begin dus, ben onderaan, helemaal onderaan. Uh, we hebben dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah? Uh, 22. 22. Je hebt het wel geteld, ja? Oké. Okay. 22. De regel 22, ja? Iedereen heeft het? De regel 22. Dus de regel 22, noteren de regel 22, is onderaan waar de rechterkolom begint onderaan, die 1, 2, 3, 6, 7 regeltjes van onderen, dat zijn, beginnen we met 22, regel 22, tot 28. Dus de regel, de, regel, de volgende regel, de regel 23 beginnen we na dubbele punt, vanaf de dubbele punt. Iedereen ziet dit Oké. Okay. Dus de rechterkolom beneden de regel 23 na de dubbele punt. Een beetje afweekt van normaal, zoals wij dat doen. Maar zo. So. Hinei Matsinu erg aandachtig nieuw absolute aandacht dan gaat het hier goed als je dat allemaal leert. Iedereen heeft het? Oké. Okay. Hinei Matsinu Garbe Minei Misparim 24. Beminyan Hasferot. Zie hier. Erg veel andacht. Matzinu har bemina We hebben gevonden. Vele. Soorten. Getallen. 24. Benyan In. The, in de kwestie van sferot. Dubbele punt. Alef. Heb je dat niet? Ja, nee, maar is... Oké. Okay. Alef. Al. Nee, het... nee, nee. Kijk alleen maar nieuw. Opeens... niet Gehaat niets. Nee, Opeens. Nee, maar... Net of het opnieuw is. Heel ik... ja, goed. Alef. Nee, goed. <lacht> we hebben dat wel een beetje gehaat, maar nu gaan we op... met heel andere ogen dat doen. Kijk. Alef. Het eerste getal is mispaar, esser. Shehen, Kachab, 25. Chagat, -ga, Nehim, Aleph. Gewoon keek op dit moment. Nergens keek Marco. Keek nergens naartoe. Alleen wat ik nu lezen. Dat is een methode. Anders gaat het niets. Alleen keek opnieuw. Okay. Wat er geweest is, dat moet je absoluut niet interesseren. Ook, begrijp je dat? Nieuw, zit je te eet, nieuw moet je kijken naar wat we nieuw zitten, precies naar dat lettertje, nieuw wat nieuw, en nieuw opnemen. Begrijp je dat? Anders, Want op dit moment trekken we het licht hier naartoe. Dat is het belangrijke. Het moment pakken, daar gaat het om. Alles. Mispaar is er, het getal tien, shehen, dat dat is, kahabe, ket, afkorting van keter, hochma. Bina 25. Cheset, Gwarati, Feret, Netzahot, Isoten en Mal. Zo wordt het ook gelezen. Kachabe, Hagat, afkortingen. Nehim. Zo so spreken we dat uit in de Kabbalah. Kahab, Hagat, Nehim. Dat zijn tien sferot van drie onderdelen van de Partsof. Bet, mispar zijn, het getal 7 dus 10 hebben wij ook gehad. En nu het getal 7. Schehen, hagat nehim, dat dat zijn. Hagat nehim, geset gwaratjeferet net zo is Malhut 7 sferot. 26. Gimel. Mispar wav, getal wav, getal zes. Hanikra wav, ktsavot, hagat Zes uiteinden. nee, Dus hij geeft ons een overzicht van welke uh, uh, getallen hebben we gehad. En nu gaat hij ons uitleggen wat die getallen betekenen. Ja? Pagina 5 van Zogar. ja. 27, dalet. op die verwijdering. 27. Dalet, de vierde, het vierde getal. Mispar, Hamesh, het getal 5. Schehen, Hei, Hasadim, Dadad, zijn. 5 Hasadim. Hagat, Na, Nu, Hagat, Heset, Gorati, Feret, Netze, Hen, Hot, 5. O, 28. Hei gvorot, afkorting Hei geworot, vijf 5 Vijfde getal Mispar Yud Gimel Het getal Dertien Shehen Yud Gimel Mechilin de Dat zijn dertien Vergevingen Van Barmhartigheid De volgende uh, De linker kolom Hier op dezelfde hoogte van 22. O. En dat hier is het verkeerd gescand. De letter B staat. Moet van de, van, in plaats van de letter B moet Kaf komen. fout gescand. O. De scanner kent geen kabala. O. Maar wel uh, de letters. Dat is wel knap. Ja, maar wel. Maar toch wel. Weg. Ja. O. Die kent wel letters, die scanner maar Kabbalah niet. Ja, ook de Israëliërs, die kennen allemaal, allemaal kennen ze Hebreeuws, Maar Kabbalah ook niet, <laughs> ook niet, ook niet, Ze kennen allemaal Hebreeuws, dat is hun moedertaal, maar Kabbalah niet. Uh, woord? Huh? Woord? Dat is het tweede woord, tweede woord van de linker kolom, uh, de regel 22, zoals wij dat wij noemen, dat 22. op dezelfde hoogte, ja. Of the same hoogte where we began to lease, but then the linker column. O, the same way, the Eli way, eli same and the same way, the same we the tatain, and the same en dan net zo goed is tot een goed. Even. Als wij horen kachab, dan hebben wij keter, hoogma, bina, vintinsverhoed. Dat is het hoofd. Ja, dan weten we, het hoofd van de partsof. Als wij horen chagat, gesed, het ativere, het is altijd het middenstuk van de partsof. Ja, of niet? Midde, middenstuk van de partsof. Die dingen gewoon Handig om die gewoon spelen daarmee, thuis, duizenden keren spelen daarmee, dat jij die tins sfero, dat jij weet hoe dat helemaal met elkaar zit. Gewoon ketig, kagab, dat is het hoofd. Gagat is het middenstuk, ja, dat jij weet. wat. En, en nehim, dat is net zo goed die soort en maalgoed, dat is het onder, onder, uh, dat onderstel, wat we noemen dat. Nou, die drie die dingen is alles je weet. Dan zal het veel helpen. Dan wat zegt hij ons? Die dertien. Het getal dertien. Hij zegt. Dat is dertien vergevingen van barmhartigheid. En. Of. Hij zegt. Of met andere woorden. Gaat hij ons vertellen. Dat is kagabe. Hij gaat ons optellen. Wie. Wat zijn die dertien? Ja. Mijn volk allemaal zegt die dertien. Allemaal. Elke maandag en donderdag spreken ze dat uit en met het bijna huilen en van alles. Maar ze begrijpen geen, geen woord waarover ze het spreken. En ze spreken wel, ze weten wel dat die dertien is alles, het belangrijkste om dat te doen. Dat is dertien vergevingen van barmhartigheid. Ze weten wat het allemaal is. Maar hoe dat zit in elkaar? Wat, de, wat is de, de essentie? Wat is, waar zit het in aan de boom des levens? Niemand snapt erin. En ze willen niet eens dat weten. Ja, begrijp je dat? Ook Rabies kan het absoluut niet. En ook ik kon het niet begrijpen wat het allemaal was. En natuurlijk een buigen, buigen en bidden en bidden. En waarover? Je moet toch weten wat je doet. Ja of niet? Ja of niet? En dan kijk nou wat ik nu, wat ik wij wat, wat nu on, over, over, over, over de... Um, Eén pagina of nog half pagina van de volgende pagina... Zullen we dat allemaal zien. Wat het allemaal betekent. Alleen de andere half pagina. De volgende half pagina. Alleen dat te lezen. Heeft zin om te, om voor het, om te bestaan. Om überhaupt op aarde te komen. Om dat te lezen. Wat het allemaal staat. Want de generaties. Bidden, bidden, bidden. Tot de schepperen. De huilen. En wat dan ook. Met al hun streven doen ze dat. Exactly Ik zeg niet dat dit niet om niets niet is. Het is beter natuurlijk dan ergens op de marktplein sta te staan en even uh, uh, daar if will, spelletjes doen in it, iets anders. And, natuurlijk is het veel beter. Maar het is absoluut onvolwassen. En aan ons is het gegeven om dat daarin te penetreren. En het is aan iedereen van jullie gegeven. Alleen aandacht schenken. Want die dertien, het getal dertien, dat is de redding kom van die getal 13 en daarom alle volkeren die natuurlijk die hebben altijd hekel gehad aan het getal 13. Dat is de, de meest gelukkige, gelukkig getal 13. Omdat daar zit de redding daarin in die 13. En dat moeten we natuurlijk. Natuurlijk de volkeren hebben dat allemaal. Volkeren bedoel ik natuurlijk uh, uh, de wensen om te ontvangen voor zichzelf. Natuurlijk omdat omdat om de om die dertien, om de goede kant van de dertien te zien, moet je natuurlijk de mensen bepaalde inspanningen leveren, etcetera, etcetera, bepaalde. En om dat niet te doen, om te vluchten van de schepper van het licht, daardoor komt men natuurlijk tot vervloeking. Maar de bracha, de zegening, alles komt van dertien. Dus erg voorzichtig wat we nu leren... De, de hele wereld kende dat nooit. Nooit leerde dat. Ook mijn broeders kenden dat niet. Absoluut niet. Deidelijk. Al mijn rabbies. Al onze Arabisch, Niet alle. Een paar, Een paar in de hele geschiedenis konden wel penetreren daarin. Maar de anderen niet. Alleen lange baarden en dan wel goed. Alles goed netjes doen. Maar ze konden dat niet penetreren. Maar wij wel. Kan je kan je voorstellen? Wat hebben we ontdekt? Zoger hebben we ontdekt. Nergens anders kan je dat leren. Dat. Dat de getal 13, dat hij vertelt ons nu, even op een half, anderhalf pagina, zullen we het allemaal leren wat de 13 is. Alleen het leren daarvan, wat de 13 is, geeft al al het meer leven dan alle generaties daarvoor. Alles wat ze hebben gedaan, is veel minder, onmetelijk on, minder een peanuts, van wat wij kunnen in één letter, in één pagina nieuw, van zover informatie, uh, hoe geweldige informatie, die geestelijke informatie, die ons redding geeft, waar wij nu in deze generatie aan ons gegeven worden. Dat is iets wat onvoorstelbaar is, en daarom wij zijn pioniers, maar kijk nou verder. Dat is erg veel handig, want hier zit onze redding. Uh, dus het getal van 13, zeg ik, van dertien uh, vergevingen van barmhartigheid En nu de linkerkolom op dezelfde hoogte, zoals 22. Dus beneden helemaal, die zevende regel van, van onder deze pagina. Of, zegt hij, of met andere woorden, wat betekenen die dertien vergevingen van barmhartigheid? Of, die zegt hij, kaghab, hij gaat ons optellen, keter gochma bina, die behoren bij een hoofd van de partsoef. En dan zegt hij dan, Hagat, Elain. Hagat, uh, Elain, dus een hogere Hagat. Dus Geset Goura, tiferet Hogere. Normaal hadden we alleen maar Hagat, -ha Eenmaal Hagat. En nu zegt hij, er is een hogere Hagat, Geset Goura, tiferet dus. En we Hagat, Ataïen. En de lagere Hagat. Dus dertien, één van die. Ja, dus. Een lagere Hagat Geset Goratje Feret. En dan nog Nehim, netzer God, die Sot en Malchut. Dus wat is nu bijgekomen bij die dertien, getal dertien, ten aanzien van tien? Er is bijgekomen Hagat Elayin. De hogere Hagat Geset Goratje Feret, de hogere die zijn bijgekomen. Zonder dat zou de mensheid blijven in de duisternis in de alleen maar zo geen, geen, geen reding zou komen zonder deze uh, uh, uh, zonder deze instelling die kon wat plaatsvond in de wereld het waarbij die extra hagat is nu gekomen in de wereld het En daardoor is het gewaarborgd dat wij de reding vinden. En we hebben gezegd, alles wat we leren in onze Kabbalah-studie is de redding te ontvangen. De redding en vervulling. Eerst de redding en dan kom je tot vervulling. Maar de redding zit hem dus in die extra Chagat, gesed Feret, hogere wat binnen wat erbij gekomen wordt. En dan moet je nog even denken aan wat wij hebben geleerd. Eh, eh, met de letter samen, als we je het met de letter samen hebben we geleerd. Waarbij de, we hadden ook een tekening daarvoor. Ik hoef nu niet de tekening op tekenen. Misschien eh, daar hebben we geleerd dat over die, dat komt wel straks. Dus wat hebben we nu, wat zegt hij ons? Die 13, het getal dertien. Oftewel zegt hij dat die 13. Sferot, dus 10 sferot plus de hogere Chagat. Geest het Dat maakt 13. We jesle ze en we dienen dat te begrijpen. Ik ga direct vertalen, het wordt het sneller en, en tegelijkertijd overzichtelijker. Dubbele punt. Hare, neem maar, bassever je Zie hier, het is gezegd in het boek van in het in het boek der schepping van uh, van Abraham Eser 24 Velo tesha tin en niet 9 nee. over het sferot Eser velo echad eser tin en niet elf. staat het in het boek van uh, de, de, bo de boek der schepping. Tien Svirote niet 9 En tien niet elf. Dus alleen maar tien. Haré, she 1, 25. Legro, o, legosiv al, mispar, es. Zie hier dat er valt niet, mag niet of valt niet te verminderen of toe te voegen aan het getal. Aan het getal 10. Ja. Waarom zeggen we hier nu 6, 7, 13? Amnam 5. Amnam. Let op, daarom is het echt belangrijk om nu dat hij geeft dit commentaar, extra commentaar, speciaal daarvoor een zeer belangrijk commentaar wat hij nu geeft. Een paar pagina's, twee pagina's. Amnam. Ken hu, scheen ole al, 27, mispar eser, mi madrega, opartsuf. Hij zegt zo. Amnam echter, ken dat hu... is zo, so. dat is, is inderdaad zo, so, zegt Jehoede. Scheen le gro, ole dat men, dat het is niet, men mag niet, als het ware, verminderen of, toevo of, of zeg dat toevoegen aan, mispar is er aan het getal tien, micro-Madrega van elke traptreden of partsouf, dus mag niet meer dan 10 zijn, Nie, mag niet toevoegen en mag ook niet, dat, uh, verminderen. Ella, She yesh ladat mar, dat men dient te weten. She eilu eser sverod, dat deze tin sverod. Kachabe chagat nehim. Zo moeten we dat zo uitspreken. Kachabe, so dus ketar chochma binaum, niet steeds spreken dat voluit. Het is niet nodig. Kachabe chagat, geset het hagat Hagad nehim. Net God die maal goed, dat die tiens verrood. Eén naam volgende de volgende pagina. En hier kan je het direct nu even, terwijl we dat lezen, voorzien uh, aan één kant voorzien van de nummertjes. Van boven naar beneden. Gewoon alles, niets, niets voorbij laten gaan. De eerste regel, pagina 6, valve. De eerste regel, de rechterkolom. Dus, uh, eenan, en dan komt het, beikaran, rak, hei svirot levat. Dus hij zegt ons, hij zegt ons dat uh, deze tien svirot, let op wat hij zegt, deze tien in essentie, bij in essentie, ze zijn niet, niet meer dan vijf sferot, alleen maar vijf sferot. Let op, die ontzettend. In de essentie, die tien sferot zijn vijf. Schehen, dat die zijn. Dat is echt belangrijk nu, want dat is de basis, wat hij vertelt. En niet moeilijk is het. Alleen, gewoon luisteren. Alles, alles weghalen van jezelf. al jouw plannen voor jouw. De meest wilde plannen in jouw leven weghalen nu uit hoofd, je hoofd. Zelfs uh, wat dan ook. Want het is nu het moment van leven. En al jouw plannen is dood. Begrijp je dat? Zo moet je het weten, mijn vriend, vriend. vriend, Zelfs als je een loodje nu morgen zou winnen van 20 miljoen, dan is het veel moeite, moeite waard. Veel onmenselijk... ...meer belangrijker is... ...om op de les te komen nu... ...en niet denken... ...stel dat je morgen een zo'n lotje zou kunnen halen... ...dan is het veel relevanter nu om absoluut... ...en jij weet dat het zeker morgen gebeurt... ...dan is het veel belangrijker voor jou... ...dat jij nu op dit moment zit... ...en absoluut geen enkel beweging heeft van binnen... ...om daaraan te denken... ...zo moet het bij jou zijn wanneer je komt op de les, dan heeft het zin, duidelijk, dan haal je het hoogste van jouw les duidelijk, en ook wanneer je met Kabbalah bezighoudt, jezelf, absoluut geen moment moet je dat op dat moment denken aan business aan het goede dingen van het leven, aan niets alleen aan wat je leert, want dat is het leven, wat je leert is echt het leven wat jouw ware ik betreft, begrijp je? En niet die dat wat je wint daar of weet ik veel, of bij jou allerlei andere dingen. Dat geeft je leven op dat moment. Let op wat je ons vertelt. Dus hij zegt de essentie van die tien sferot is alleen maar vijf sferot. Alleen maar. En die zijn, dubbele punt, kahab, twee, kahab tum. Zo so zeggen we dat. Kahab tum. Zo so zeggen we dat. We Keter, gochma, bina, tiferet, u, malchut. En malchut zeggen we, u, um malchut. En daarom zeggen we, tum. En dan dus spreken we uit gewoon, Tom Ik raad iedereen, dat is niet moeilijk om dat te onthouden. Dan zal ons besparen, en tijd, en alles. We zullen andere keren zeggen, Tom En je weet het wel, maar wat het is. Dus in essentie, die tien sferot zijn alleen maar vijf. Keter, gochma, bina, tiferet en malchut. Niets bestaat dan die vijf spheerot. Keter, hoch Bina, Tiferet en Malchut. Punt Ella. She sferat ati Maar dat spheerat ati Dat is de vierde sfera, Dat is vijf emanaties van licht. Niet meer was het. Kole Kolele betocha. bevat in zichzelf. sluit in zichzelf in. 6, 3, sferot Chagat, Nihim. Slijt in zichzelf, zes sferot Chesed, Gwora, Tiferet, Netzer, God, Jesud. Lachen, daarom, Jocelanu, Mispar, vier, Esser, daarom komt voor ons uit het getal kin. Maar er zijn vijf sferot, en de hele wereld weet het niet. Men tekent allerlei beelden, men tekent allerlei we zeggen uh, like no. dat boom de slavenstatement teken, met allemaal met kindsvieroot en al die dat en dan Maar begreep men absoluut niet hoe dat in elkaar zit. Er zijn vijf vieroot altijd. Kijk nou naar vijf vijf vingers in mijn op mijn linkerhand, vijf in mijn rechterhand, vijf vingers, ja yeah, vijf tenen op mijn been, alles vijf. Maar de, de, sphera, de vierde vierde die, die telt zes. En dat zijn zes particuliere, zeg ik dat, eigen sferoten van Tiferet zelf. Dus de sfera, geset van geset tot en met jesot, dat zijn, van geset, no sorry, ja oké, okay, van geset, die zes sferoten van, van geset tot Jezot, dat zijn de eigen sferoten van de sfera Tiferet. En niet anders, iets anders, zeg ik. Dus, een, het gaat ons goed uitleggen echt speciaal uh, niemand staat er bij stil wat het hier is ze moeten we langzaam dat doorheen kloppen dat zien we dat de basis van alles dus uh, de de dus de vierde sfera van die vijf basis sferot die bevat zes. Heset het gwarati feret net zo je zult zes. Lachen. En daarom komt voor ons het getal 10 uit. Punt. Amnam. Kol eilu sheshet hapratim apratim, hagatnihi. Maar al deze uh, individuele sferot, cheset gborai hagatnihi. Dus individuele, dus behorende bij de sferati feret. Uh, Zes sferot. Vijf. Een nam die zei. Raak. Het uh, paar Shell. Sfera. Achat. Echa. Achat. Het is Dat is niet meer dan. Alleen maar. Dat is alleen maar. De individualisatie als het ware. Gedetailleerd. Gedetailleerdheid. Van. één sfera Het veren. Ja, eigenlijk. Alle die zes sferot die gesen tot en met die dat is alleen maar Tiferet. Maar het wordt als het ware de, de zes sferot van Tiferet worden uh, uitgevouwen als het ware. En daarmee worden tien sferot uh, bereikt. En hij zal ons vertellen waarom die. Waarom wordt het gedaan met Tiferet? Waarom niet met Keter, Waarom niet met andere sfera? Zes om Anum je aan hem meefartim, raak de sferatie En het feit dat wij alleen dit Detailleren. detailiseren, detaileren, nee, dat alleen maar alleen maar, uh, nee, dat, dat wij we... geven, alleen alleen alleen uh, alleen de, de sferatie haar individuele zesferot tellen. Zephen, Velo le Hagar en enit bij de drie eerste spherot, dus bij Keter, Chochma, Bina, Tarte, lewe niet, een individuele spherot, ja of niet? de Keter heeft tien, ja of, de Keter heeft five sorry, five and de, five of de Keter heeft five de Bina heeft five waarom niet hen, ook hen, ze hebben toch individuele, ook, hun individuele sfeer Waarom worden zij niet bijgeteld bij dat totaal, ge, totaal getal van tien? Ja, dat is wat is hun vraag. En nu in Jan Lacheva, Leshe, dat is niet oh, om, dat is niet, dat getaag, niet van, de, van, het, van het feit dat, je vergeten, dat het present hoe zeg dat, het, dat, het, dat het niet om presentswaardigheid aan, aan te geven van het van je dat is niet omdat de verheid zo, zo belangrijk is dat zij, dat haar zes veroord worden dan genoemd, haar eigen zes veroord worden dan genoemd in de tien. Hij zegt niet, Ella, maar acht adraba, het omgekeerde is het eerder het geval, hoe ba lo nipaad gisrono Klapayagar. dat komt bij de Tiferet vanwege vanwege teko hart tekort tenants in van drie eerst te sfero dus tenants in van de ketter hoek bina we zullen zien zo geweldig hoe die hetzelfde verteld nergens zeker niet dat niet dat lees wauw hij hij praatt uit ze zo hij in jan hij kaloud hij als tien zo zo en dat komt omdat deze individualisatie als het ware van de kieferet, dus apart behandelen, speciale behandeling van de kieferet, hier in Jan het kalalut, dat is het aspect van het uh, insluiten van hey tien hasfirot zo bij Van het insluiten van tien spier, uh, vijf sverot allemaal in elkaar, alle vijf sverot zijn in elkaar ingesloten. Dus, keter gochma, bina, gesed, bura, kieferet. Dus ieder heeft die vijf. En en nu komt het volgende. Wees bachol echad me hem hei. En elke van die vijf sferot heeft vijf sferot. Canada heeft vijf sferot zoals bekend uh, is. We nemen za en we vinden dus. Wees heis sferot kachab tuu beketer levat. En we vinden dus dat er zijn vijf sfeerot, kachaptum, dus keter, chokma bina tum, kevertum, al goed, alleen maar, alleen in keter zelf, twaalf, we jers, sferot sfeerot, kachaptum, bechokma levat en ook, er zijn ook vijf sfeerot, eh, kachaptum, ook apart in de chokma. Dertien we hij is sferoot, kachaptum, binale vada. En ook in de, in de bina, he, he, bina zijn er ook haar eigen vijf sferot. Ja, duidelijk. Dus iedereen heeft, want ze met elkaar vermengd, als het ware. Iedereen heeft, of eh, niet vermengd, iedereen heeft een aansluiting, van een andere sfera in zichzelf. Zo so is het geschapen, de wereld is geschapen. So. Want van de, ene, van de ene komt de andere, hoe komt het? Van de ketter komt Gochma. Van de ketter, ja of niet? De eerste ketter. Van de ketter komt Gogma. Gogma kan niet komen van de ketter als de ketter dat niet heeft. Ja? Je kan niet, van de ketter kan niet Gochma komen als de ketter dat zelf niet heeft. Ja? De ketter heeft alle vijf sferot in zichzelf. En die geeft dan aan Gogma, Die Gogma ontvangt he, van hem. Gogma heeft ook vijf. Van Keter heeft die, oh, sluit, de insluiting, van Keter in de hoogma is van boven. En die ook andere, spher, van andere insluitingen, heb je ook. Dertiende punt. ook. Dertien naar de punt. Wegen, Sarich, veertien, legjoot, hij is verrot, kachaptum, gamba, tjeveret, levendor, oh, hij zegt nu. En zo ook, vijf sferot dienen ook te zijn in het Tiveret. ja of niet? In Keter 5, in, in hochma en ook, Bina en in Teferet. Teferet moet ook 5 zijn. Amnam, let op, hier komt het. Amnam, echter, 15. Mitoch, uh, sheikaro, shel, Teferet, hu, rak, or, chasadim. Echter, vanwege het feit dat de essentie essence van de Teferet is alleen maar het licht chasadim, ja of niet? Alles wat komt van het hoofd, via de pij, alles komt van het hoofd in het lichaam, is chassadim, ja of niet? In het hoofd is, is, is chogma, maar als het komt in, in het lichaam, is het altijd chassadim. Chagat is altijd chassadim. Dat iedereen weet dat. ligt chassadim, we hebben gezegd, altijd. Dus het is onderscheid, een grote onderscheid ten aanzien van het hoofd. In het hoofd is het, is het chogma, is wijsheid. Maar. Is licht chogma, maar in het lichaam, en chagat is het lichaam, ja of niet? Tiferet is het lichaam. En dan, in het lichaam is het licht van chassadim, licht van genade. En genade is heel iets anders dan chogma, dan de wijsheid. Ja? Ook in onze wereld is het iemand die wijs is, die lacht uit een ander die genadig is. We kan het niet begrijpen, want met zijn hoofd zegt hij nou, er bestaat een wet, klaar is een wet. Moet ik dan genadig zijn? Oké, okay, die doet een beetje komedie, maar... En iemand omgekeerd, iemand die genadig, genade om, naar, naar boven, naar genade uh, probeert uh, uh, echt zijn kracht is. Genade, die kan ook niet begrijpen dat de ander alleen maar met zijn hoofd werkt. Met elkaar kunnen ze niet begrijpen. En daarom die twee Polen zijn in de wereld. Beide kunnen elkaar niet verstaan. De ene zijn van nature zo, links... Links, alleen met hun hoofd. En die kan niet begrijpen dat de anderen geloven. Die mensen hebben ook die linkser, linkshooftigen. Die hebben wel een beetje het gevoel van, van, ja, een beetje zoiets van. Ja, de schepper bestaat wel, maar, maar die gaan dat met hun hoofd hem te begrijpen. proberen. Ja, er bestaat zoiets. Dat, goed, uh, die gaan dat beredineren. Terwijl de andere kant, die, die zien wel genade overal. Die voelen de genade in de hele wereld. Die voelde dat wel. Die, die hoeven je niet te vertellen. Die heeft het gewoon in zichzelf, die genade. Die ervaart dat. En beide kunnen elkaar niet begrijpen. Waarom is het zo? Omdat dat zijn twee uitersten. Twee, twee rechts en links. Twee alleen maar deels. De delen van de realiteit. Twee krachten. Polen die de schepper heeft geschapen, ges genade, en, en, en, kworot uh, of quoradim, en nog dat, nog dat, geeft de ware realiteit, weer, en dan moet, tussen hen, moet komen de, het werk, iemand die alleen met de hoofd werkt, die moet, naar de andere kant, altijd naar de andere kant gaan, om te leren, genade, chesedim, anders zal hem niets helpen, en de andere die genadig is, alleen maar genadig, gewoon genadig. Alleen maar geven, geven. Alleen maar, het is ook niet genoeg. Het is ook niet de ware realiteit. Die moet wel leren met, met zijn hoofd werken. Dus door die, wat, je, wat jou ontbreekt, moet je zoeken naar een, bij, een andere, bij een andere kant van de medaille. Daardoor komt de middeleeuw. Eigenlijk. En niet altijd maar kinderachtig doen dat men. Die linkshandige, linksvleugel, links, links, link, dus de, degene die met hoofd werken, die zoeken altijd uh, uh, kameraden die ook hoofdziek zijn. En allemaal, alle die hoofdzieken die komen allemaal naar, naar één rabie te leren, naar dezelfde rabie te leren, maar ze zijn allemaal hoofd, allemaal werken ze met hun hoofd, allemaal gwrotniks. Allemaal die met, allemaal Gwora. En dan komen ze bij elkaar, natuurlijk voelen ze zich thuis met elkaar. Bij Arabi is ook nog net zo Gwora, zo'n pusher. En ze zijn allemaal pushers. dan voelen ze natuurlijk great met elkaar, weet je. Dan is het ook disciplinair daar. Dan hebben ze dan ook de, de hele, het hele huisreglement is daar een en ander uh, disciplinaire uh, <laughs> disciplinaire <coughs> toestanden. Ja, dat verschrikkelijk. Yeah. So en zo doen ze dat do allemaal op die manier, maar uh, nog dat, nog dat is goed. Het moet de middellijn zijn. Middellijn is de Torah. En niet dat en nog dat. Dus wat zegt u ons? Abnam, 15 mitoch, Shikaar. Aangezien de essentie van tiferet is alleen maar gesed. En zo zien we nu ook in, dit, in de parzoov zelf. Als je kijkt naar de parzoov, elke sferot dan in het hoofd, als het ware, moet het zijn gochma, de wijsheid. In het middenstuk, dus in het middenstuk is gesed. Altijd gesed, Tiferet is gesed. Eigenlijk. en dus in de uh, Tifere zelf is Chassadim, is Genade. En dat is heel anders dan in het hoofd. In het hoofd is het Chochma. En daarom, zegt hij, uh, welo oh, zegt hij, kijk, Tifere is Chassadim en niet Chokma. Dus in het lichaam, het vierde Sfera, onthoud dat heel goed. Het vierde Sfera is Chassadim, is Genade. De vierde Sfera, eigenschap van de vierde Sfera is. Chassadim. En al, al, al haar zes onderdelen zijn ook van dezelfde oorsprong. Chassadim allemaal. We hechrahu, sheotam, hei sferot, hanichlalot bo, shehen, rag hei minei chassadim bilwaad. Kijk nou wat hij zegt ons. De tiferet is dan chassadim en geen chokma geen wijsheid. Dan is het. Verplichtend is, we hechrach, we hechrach, verplichtend is het, ze otam heis viro, dat die vijf sviro, hanichlalot, die zestin, reichel, zestin, die inge, die ingesloten zijn, in haar, shehen hen, raak heiminae, kasadim, dat dat zijn, zevendin, reichel, dat dat zijn, alleen maar vijf. Soorten van chassadim alleen maar. Ja? Dus die is chassadim. Omdat het lichaam is. Van de persoof. Ja? En geen hoofd. En van haar wordt gegeven zes haar, oh sorry, haar, haar vijf sfeerot. Particuliere sfeerot. Natuurlijk allemaal zijn variaties van gesed. Dus vanaf Geset tot en god is allemaal variaties van Geset. Dus Geset, gvorat, die ferret, netzach en god... Allemaal variaties van gesed. Alleen verschillende gradaties. Maar allemaal gesed. Oké? Okay? Dus, keter, Chokma bina. Dat is Chokma. Daar ligt gochma is. De kracht van Chokma. Dan, tjeveret heeft vijf spiroot in zichzelf. Dan gesed, vora, tjeveret, net zo goed. Allemaal gesed. Verschillende vormen van genade. Daarom zien wij ook in onze wereld. En dat, en dat, en genade, genade en din, en strengheid, gestrengheid. Uli achtin. en daarom, nishtanu, oh, hier komt het, komt het glu, en daarom, nishtanu, schmei, schmei, hu, schel, en daarom veranderde de namen van die, van de, vijf, sferot van de tiferet. De name veranderde hier. Waarom? Het is niet meer soos in het hoofd. Het is chassadim. is extra kwam. Daarom. Uh, ki ha-kachab. Okay, Let op wat je ons niet vertelt. Ki ha-kachab van de keter chokma en bina uit het hoofd. Ierdo bo liekhinaad ha-gat. Die dalden af naar de, <coughs> de tiferet. In het aspect van Geset Gwura, We hebben het over veel gehad. Dus in de ketter is geworden, de ketter in het hoofd is geworden tot geset In het lichaam, in de, bij de Tiferet. En duidelijk, en Gochma, die daalde naar beneden, die van, de, van het hoofd, die is geworden dan uh, uh, Gwura van, van Tiferet. En, en, bina, en Bina is geworden Tiferet. In het lichaam. We hadden toen, terwijl de tiferet en malchut van het hoofd, <coughs> ja, du, bo, lefje, netzach, God, die, die dalden naar de tiferet, dus naar de vierde sfera, als netzagen goed. Hey? We hebben daarover gehad, eh? de correspondentie tussen die hoofd, vijf sfera's in het hoofd. En vijf sferot in het lichaam. En in de Malchut is het hetzelfde, maar in de Malgoed heette ze Gvorod. Ja? Het is ook een vorm van, van chassadim. Maar alleen, die heette dan Gvorod. Waarom? Zullen we zien. Omdat Dien daar uh, regeert. Uh, punt 20. 19, 20 Kijk, men, men normaal. Leert men dat niet, dat is, wat men leert alleen wat populair is, wat makkelijk is, wat dat, wat, maar is ook niet moeilijk, maar wij gaan niets voorbij, we gaan nu, vanaf nu gaan we gewoon verder, we zullen zien dat uh, het was alleen nodig om die OTJ, om die letters vooraf te doen, uh, maar nu gaan we gewoon verder, we zullen zien, geweldig hoe we dat met elke les zullen we vooruit gaan. We kennen Hei sferot hanichlalot, nichlalot en daarom de vijf sferot die ingesloten zijn in de tiferet, in de vierde sfera tiferet, nikraim, die heeten rak, hagat, na. Die heeten alleen maar cheset gborat tiferet, nezechot en hot. Dus wat in het hoofd heeft de namen keter, hochma, bina, tiferet, en maal goed, ja, in het hoofd. Kachaptoen. In het lichaam is het. Hagatna. Hey? Dus dat, datgene wat ketter was, is, is, is duidelijk. We hebben dat al gezegd. Speel daarmee thuis hoe dat, al, hoe dat in elkaar zit. Is in, en je zal zien dat, het, dat het, het. We hebben het ook gehad, nog een keer. Uh, Werktijd. Gam 21 na de punt. Gam osfa allejen, beginna et 22, HAKULELET kol hei, hakasadim, winikra jisso. En er werd aan hen ook toegevoegd, allejen aan hen, beginna HAKULELET en aspect dat 22, HAKULELET kol hei, hakasadim, het aspect dat. Insluit in zichzelf alle vijf chassadim, en dat heet jesod, Ja, dus jesod is de zesde sfera van Tiferet en die bevat in zichzelf ja, dus als als distributiecentrum die heeft alle vijf sferen van Tiferet in zichzelf. Ja, dus jesod hij verzamelt als het ware al die vijf om twee te geven aan de Malchut. En altijd is het waar. Altijd klopt het wel. Dus onthoud het erg goed. Drie sferot, de eerste Keter ketterhochma binata, dat is het hoofd. Ja? De, de volgende vierde spheerativeret is in het lichaam is het is alleen maar tiferet. Maar die bestaat uit zes. Die de, de spheerativeret bestaat uit zes. Vijf. Van haar sedim van gesed, tot en met tot en met hoden, vijf. En de zesde is de verzamelpunt, waar alle vijf sfeer rood, vallen as als het ware, daaruit, daar naartoe gaan, natuurlijk in verminderde mate, natuurlijk, omdat het moet wel gegeven worden aan nog lagere traptreden. Dus het wordt steeds lager, ja, grover ligt, grover, hoe lager, hoe grover, om uiteindelijk te geven naar normaal goed de meest de grofste chassadin worden gegeven dan allemaal. Dat is jesot. Dus jesot is het laatste station van Zerantin. Ja of niet? Tiefere is Zerantin. Andere woorden alleen. Tiefere is Zerantin. Ja of niet? Alken, jes, daarom, er jes 23 betieferet, indert, teferet, shesh, sfirot, hagat Hagatnehi. Daarom is in Tiferet, zijn er in Tiferet, zes virot. Kogatneen. Nou, nu weten we wat het allemaal zes virot is. Dus hij had verteld ons, dat er zijn, ja, al die getallen. Nu weten we zes virot. Aha, dan weten we, als er sprake is van zes virot, is het dan Tiferet of zes virot. zelden. Eigenlijk dan weten we dat dit allemaal, en dat zijn vijf chassadim, altijd chassadim. Als we weten, dan zes virot zijn er, altijd moeten wij denken, zeer of Tiefere, dat het chassadim is. Duidelijk, Sfera heeft de kracht van chassadim. Als wij hebben over Bina, of over dat, zeggen, Keter, chokma Bina, dan is het licht van Chochma zit daarin. Bina, Bina zelf, heeft een kracht van geven. Ja, chassadim, maar dan is het, of van het niveau van Chochma, zij kiest alleen Bina heeft ook vol chassadim. Chochma. Bina is chochma. Onthoud dat we goed. Alleen de Bina wil chochma niet. Ze wil alleen maar chassadim. Dat is haar voorkeur. Maar zij heeft alles genoeg chochma. Ze heeft zelf chochma. Ze alleen ze verkiest uh, chassadim. Ze heeft chochma niet nodig. En malchut. Malchut is geworod. Malchut is uh, die... die Kracht van de, is Duidelijk? Heeft nodig. Duidelijk? de kracht van de Malgoed is gworot. Malgoed heeft Gogma nodig. Dijkelijk? Malgoed. De kracht van Malgoed is gworot. Gworot betekent gestrengheid. Dat is haar eigen kracht. Is gestrengheid. En dat is niet genoeg. Het is, het is, het is, hoe zeg je dat? Koel. Ja, koel, weet je dat? Koud. Het is, het is droog en koud. Het, het heeft een, een verschrikkelijk bestaan. En daardoor waarom Malchut, met al haar wijsheid als het ware, heeft nodig chassadim. En daarvoor heeft ze nodig zeerampien. Zeerampien heeft die genade. En wanneer ze ontvangt, Malchut ontvangt chassadim, dan kan zij haar groot verzoeten. Zoet maken. Dat betekent verzoeten, niet helemaal zoet maken. Ze wordt niet als zeerampien. Want voor haar is niet genoeg alleen maar genade, ja. Uh, zij wil graag gochma hebben. Maar zij kan, maar goed, is de enige die gochma nodig heeft. Maar die moet het gochma hebben, waarbij zij kan gochma ervaren, wanneer zij, wanneer pas wanneer zij chassadim, genade ontvangt van Jezus dan kan zij gokma zien en proeven. En dan wordt zij dan verzoet. Eigenlijk Zo kan ook in dit leven ook zo zijn dat een vrouw dan uh, was een grote in Rusland was een zeer grote in de in 19e eeuw was een zeer grote Russische uh, wiskundige vrouw. Was een professor dokter, was een grote met een wereldnaam. En zij, had, ja, en zij had een. Het uh, was op wereld, wereldniveau. Wiskundige. Al haar leven ze heeft ze gespendeerd aan het. Uh, gegeven aan de wetenschap. Nog in de 18e eeuw, ongeveer de, 1860, 1800, zoiets. En. in het Rusland, wat, waar de vrouwen waren natuurlijk veel. Uh, achtergesteld natuurlijk. En zij kon zo zo En zij was al, begon al in het begin 40-er veert, was. Zij was al veertig, na veertig jaar. Zo'n na veertig, in die tijd was het al een oudje. In die tijd was een vrouw van veertig jaar. Was een, als net als, een, als een, oude, een oude tante was het natuurlijk in die tijd. En toch, en ze had heel al haar leven. Ze had geen, dus geen kinderen gehad, geen man gehad, niets. En... Zij was net als een robot. Ik bedoel, met denken. Haar denken was geweldig. Denken, zeker. Uh, en enkele wiskundigen in de wereld konden haar volgen. Wat zij kon uh, uitleggen. Dat staat in alle boeken. Zij, haar naam staat ook daarover. overal. Weet En toch wel na zo'n 42... Zij was 42 ongeveer. Zij hetzelfde ongeveer... En hier zo is. En dan eh, stopte zij met dat allemaal. En ze vond een man voor haarzelf, een eenvoudige man. Ik bedoel, die voor haar kon zorgen, die waar, aan wie hij, zij liefde kon geven. Ja, dus op die manier. En dat vond, ze, dat vond ze geweldig, na, na al haar carrière wat zij had gemaakt, nu kon zij een beetje komen tot, ik weet niet wat, wat, welke relatie ze had, dat is niet belangrijk, maar ze ontbrak haar iets van met al die drukte, met al die dien, met al die gestrengheid van wat zij had zichzelf opgelegd met al dat maatschap, met al dat wetenschappelijk eh, leven. Waarbij vrouwen telden absoluut niets in die tijd als wetenschappers. Dus uh, discriminatie was natuurlijk geweldig, maar ze, niemand kon opboksen tegen haar. En zij kwam zo ver, zo hoog op een wereldniveau. En toch ontbrak haar iets. En dan ging ze daar... Een man heeft ze gevonden. En, ze was, en dat was al het geluk van haar wat ze was... Ik zeg niet dat het zo moet, het ook in ons leven. Dat een vrouw naar een man moeten. Dat uh, bedoel ik, wat zij vond, zij vond in hem misschien, of samen met hem, misschien kwam ze tot, tot, uh, tot haar eigen uh, chassadin, tot haar eigen, als het ware, rechterkant. En niet alleen maar linkerkant. Ja, dan, op die manier kon ze komen tot vervulling. Ja? Dus, uh, niet steeds nog meer, meer nog wiskunde, wiskunde, dan, haar leven was niet was meer waard, was, ze vond iemand, en dan willen ze niets meer dat met die anderen doen, met al die, met al die, met al die wetenscha wetenschappers, wetenschappers, etc. maar willen haar leven op die manier verder gaan, zij verzoeten haar, in de termen van ons, van onze, wat we nu leren, zij verzoeten haar, uh, gestrengheid, haar dien, verzoeten zij door geven. Het oh, is heel erg belangrijk dat, uh, om dat te zien in oh. uh, het leven. Uh, uh, Freud uh, is specialist daarover. Freud hij heeft ook wel vele van dat soort dingen beschreven. Natuurlijk, hij begreep niet hoe dat allemaal gaat. Natuurlijk, Freud kon, het, kon wat wij nu leren. Freud was absoluut on, o, niet opgewassen tot wat wij leren. Absoluut niet. Hij zou op geen woord kunnen begrijpen wat wij leren. Nu. Dat was natuurlijk een andere generatie. Uh, maar hij kon het goed, goed die, psychologisch, al die karakters kon hij goed be beschrijven. Freud, ja? Van al die dingen. Uh, dus, uh, duidelijk, ja? Dus Tiferet, als je hoort Tiferet, dan moet je altijd denken aan Chesedim. Als je hoort aan het hoofd, moet je altijd denken aan wijsheid, alleen het licht van Gochma. Zet duidelijk? En als je hoort van malgoed, dan is het gestrengheid. Maar die heeft dan nodig een beetje verzoeten. Die heeft nodig, dan eh, Zerampien. Zerampien, via Jesod, moet haar geven. Anders is het... Anders zegt ze niet, kijk nou wat staat in de Torah. Wat, wat Rachel zegt tegen Jacob, ja? Zij kon geen, kind, geen kinderen krijgen, Rachel, ja? De, wat zegt ze dan tegen die Jacob? Geef mij kinderen. Ja, zei zo, zei ik schreeuwt naar hem, zei geef mijn kinderen, anders, anders, geen leven voor mij is het, ja, het is beter dood dan dat, en hij zegt: wie ben ik nou? Hij ja, begon zich te verdedigen, natuurlijk qua krachten, en niet moeten we niet aan mensen denken dat het allemaal zo so, is. Hij zegt, wie ben ik dan? Ik ben ik dan de, de baas, die dat, van boven ben ik dan de schepper, die dan kan het allemaal regelen, zeven, het is geweldig uh, hoe de Malgoed, de kracht van de Malgoed uh, werkt. Duidelijk? En wie is de verzoeter van de Malgoed? Wie? Je zout. We zouden zeggen, je zout van en En dat klopt. Maar hij is alleen maar geven. Die heeft alleen maar de kassa. Ja, de, ze, hij kan geven. Maar wie geeft hem dan, wie geeft nou naar Jezot aan Zeeran Pien de, zeg je dat, de resolutie? Zeg dat de, wie geeft dan de opdracht of aan de Pien om te geven aan de maalgoed? Wie? Huh? Wie geeft dan, wie geeft de sleutel? Wie geeft dan de, wie, wie veroorzaakt? Dat wie is de veroorzaker dat je zoot geeft het aan maalgoed. Alle, de, hele, de hele verlossing. Alles is bedoeld in de scheppingsplan dat je zoot geeft aan de maalgoed. Dat is allemaal het belangrijkste van alles. Is. Daarmee wordt, waarom? Daarmee wordt de lagere wereld als hogere wereld. Eigenlijk, zerantien en, en maalgoed komen tot samenvloeiing. Eigenlijk tot eenheid. Door wanneer hij haar geeft. Hoe kan hij haar geven? Maar goed. Hij is gever. Hij, zij is ontvangster. Hoe kan een gever geven aan de ontvanger? ontvanger? Huh? Van boven en beneden. Van boven en duidelijk. Ja. Maar hij, kijk. Wij weten indien ding. Dat er bestaat zoiets als overeenkomst naar regenschap. Ja? Als een lagere overeenkomt met een hogere, dan verkreeg die van een hogere. Als een lagere niet gaat zich niet overgeven, wil alleen maar, ik, ik, ik, ik wil ontvangen, dan de hogere geeft er niets. Waarom niet? Hij is nog niet opgewassen om hem te geven. De hogere, die, die leidt eronder, dat die aan de lagere niet kan geven. Maar de lagere, die wil niet, die zegt, ik wil alleen maar ontvangen. Die, die vraagt niet om gesedim. Wie kan dan, wie is dan, wie kan dan zorgen daarvoor, dat Zerampin toch heeft aan die malgoed. Huh? Ja, bijna zegt men. Zerampin, het. Wie dan nog meer? Ja, maar goed wil ontvangen. Maar goed eronder. <coughs> Ik zeg het. Dus de vraagstelling is. Wie veroorzaakt. Wie veroorzaakt dat deze zera, Zerampin is ook gezet. Zerampin is van Hesse, tot ietsot, dus wie wie heeft als het ware de zin, de kracht aan Zerampin dat die dan gaat geven of ietsot doet toe, ietsot is ook Zeerampin, dat is de laagste. Wie heeft dan hem de zeggen dat de wie wie heeft dan de wie is de veroorzaker dat hij gaat haar haar Zerampin Zeerampin is heifer, ja. Geven, zeer aan Maar zij is ontvangster. Zij, zij, het klopt niet. Zij hebben verschillende eigenschappen. Wanneer kan malgoed ontvangen? Wanneer? Als zij komt naar eigenschappen met hem in overeenstemming. Dus wanneer zij maakt zichzelf als het ware, wanneer zij ook geeft, als het ware begint, geven. Hoe kan zij beginnen geven? Man, huh? man. man. Erg goed, man natuurlijk. Man. En de man moet komen van ons. Ik bedoel man, man het man, gebed. gebed. Oké, okay, erg goed. <laughs> Oké. Okay. Inderdaad, man, van door wie? Malgoed heeft niets van zichzelf. Door ons, door mensen. Als een mens bidt, onze oorsprong is mal goed. We komen allemaal in de uite goed. Als wij bidden, of bidden, of verlangen van beneden, doet er toe op welke manier jij dat doet. Met een gebedboek, of zonder gebedboek. Jij doet omhoog dat. En dat is hele kunst dat wij leren dat. In de hier, hier komt een tijd, ik wil eerst dat iedereen voor zichzelf leert hoe dat gaat. En er komt de tijd misschien dat wij gaan het ook leren dat in praktijk. Maar iedereen moet voor zichzelf eerst dat leren. En dus wij geven man, mensen geven man, dat komt naar haar. Dan, omdat wij van haar komen, van de goed komen, dan zij is als mama, voelt zich verplicht om ons gebed door te geven aan Zeran Pien, haar man als het ware, om van hem te vragen, kijk nou kinderen, die willen, van hen komt signalen, komen signalen, dus geef het aan hen. Dus zij wil zelf niet ontvangen, als het ware. Zij komt, gaat, zeggen zo, ik wil het, eh, geef het aan hen, maar via mij. Omdat via haar gaat het naar de kinderen, ja of niet? Dan zij brengt dat man gebed aan de zeerantien. En hij gaat, gaat het licht gaat helemaal zo'n man gaat helemaal naar rollen, naar de, van de, elke trap treden naar een sof. En dan keer terug naar die zeerampien, naar die isood. En hij geeft het aan haar. Hij ontvangt zelf van zijn maat, van wat, wat, wat hij daarvan ontvangt. Hij geeft het aan haar. En niets verdwijnt in het geestelijke, moeten we zo zien. Als hij aan haar geeft, alles wat loopt door via elke sfera, laat alles aan haar over in die sfera. Het is niet zo dat zij gewoon doorgeeft aan de andere, en zij kan voor zichzelf niet ontvangen. Alles ontvangt de sfera die doorgeeft, ontvangt het eerst zelf. Ja, duidelijk, dat komt aan haar, voor haar ook. Zij gaat van dat grote licht wat zij ontvangt, haar portie halen, en dan geeft ze dan de rest, wat past bij de lagere instantie. Duidelijk? Het is niet zoals in de bank dat ik, dat ik ja, kom bijvoorbeeld iemand komt en die zegt, "1 miljoen euro wil die hebben. Ja, en dan de kassier, die geeft, die kassier, die, die gaat daar ergens, naar de hogere baas, en die pakt dan het koffertje, weet ik wel, en uh, iets, ja, zo'n cassette van 1 miljoen euro, en die geeft het aan die man, uh, ja, die man die dan komt om dat te halen. Terwijl de kassier, kassiere, die ontvangt alleen maar een kleine salaris, per maand. Dat is niet zo. Maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de hogere, die ontvangt altijd als eerste. Duidelijk? Dus wij zijn de veroorzakers dan die, dat die maalgoed die gaat geven. Die neemt ons verzoek mee en die geeft aan zeer En daardoor kan zij ook ontvangen. En zij ontvangt ook niet voor zichzelf. Zij ontvangt, ontvangt om aan ons te geven. Duidelijk? Maar goed heeft niets van zichzelf.